Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren mikken op wegblokkades morgen. In appgroepen wordt opgeroepen tot langzame aanacties op wegen. Boeren protesteren tegen het stikstofbeleid en zeggen dat ze het hele land willen platleggen morgen. Mocht de boeren Schiphol gaan blokkeren, dan staat de C klaar. En Defensie heeft vrachtwagens klaarstaan om trekkers weg te slepen. Mocht je morgen de weg op moeten, is het advies vlak van tevoren even de reisinformatie te checken. Bij Russische raketaanvallen op de oost-Oekraïnse stad Slovansk zijn zes doden gevallen en een onbekend aantal gewonden, zegt de burgemeester van de stad. Op vijftien plaatsen zou brand zijn uitgebroken. Volgens de burgemeester waren het de zwaarste luchtaanvallen van de laatste tijd. Italië heeft te maken met extreme droogte. En daarom mag er in de steden Verona en Pisa minder water worden gebruikt. Overdag mag er alleen meer worden gekookt en handen mee worden gewassen. Auto's wassen, zwembaden vullen en de tuin sproeien mag dan niet. Rivieren in het noorden van het land staan op het laagste pijl in meer dan 70 jaar. En racen door de modder, water en de koeien stront. Dat is de putrace. Putrace in west in Noord-Holland. Honderden mensen doken vol overgave de morgen slootjes in. Is het zwaar? Ja, het is uitputtend. Het valt wel mee, het valt wel mee, eigenlijk. Ja. Ik heb je al in de spiegel gekeken? Nou ja, nog niet, maar ik denk dat ik helemaal vies in de spiegel ga moeten kijken. Misschien zie ik mezelf niet eens meer. Ze noemen het evenement het smerigste feest van west -Zaan. En de winnaars zijn het 13-jarige Mick en Elisa. Dan gaat het weer vanavond helder. Het koelt flink af tot een graad of 8. Morgen zonnig land in, maar wel wat stapelwolken. En daar kunnen wat buitjes uit vallen. Het wordt maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Knoppen en Koornwerde Zand. 3 kilometer file en een vertraging van een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 and peace.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 Stil staat ik op dat je me hoort. We doen het, stap voor stap, dag voor dag.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 Serving USA mm -hmm. You'll catch him serving it now Inside. Oh uh.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 je als besluit en laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vluchtweg naar een nieuw begin. Well, hop on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny's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 And fly away to someone new Everybody's gone They left the television screaming the radio's on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 Let's ride.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 See her Please let her know That I'm well As you can tell And if she Should tell you That she Wants me back Tell her no I gotta go I just want Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhink. Somewhere, somehow, back then it's looking at me now. And I recognize my face. Red eyes and flashlights on a fuzzy night. Now I'm on the outside, but I recognize the place. Do you ever think about the times we could be anything we wanted to be? You said Superman just spread your arms and fly. Anything we wanted to be Yeah the pain.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 Dat je zo lekker uit. en ik hoop dat jij dat ook voor mij vindt, voor altijd van mij vindt. En ik hoop dat jij dat ook voor mij vindt. Want ik wil nooit meer een ander, nooit meer een ander. Ik wil nooit meer een ander aan mijn zij. Ik wil nooit meer een ander, nooit meer een ander. Ik wil nooit.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 Touch, but I'm thinking of... 5 giorni da Natale, un misto tra incanto en dolore Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone, ce ne sono tante buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi, comincio ik nuovo nieuw chiedendoti ik vraag quel che fatto ik fatto io però chiedo ik sorriso, io ik vraag una. Pasa. Su questa ik nuova pace, sì, vraag ik vraag je, Qualche fatto è fatto io però chiedo raga, mio sorriso io ti porbuna, su questa amicizia nuova pace si sì, Visto tra trego e rivoluzione, credo sia una buona occasione, con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale, tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti Aerdo. Se quel che fatto è fatto io però chiedo, Scusa. regala il mio sorriso, io ti borgonato. Su questa amicizia nuova pace sì Rosa. perché so come sono, infatti chiedo merdo.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 Merdaad, fatto è fatto io ik chiedo ga. En dat ik ti ik hier ga, en dat ik hier ik hier ga, che fatto è fatto io però chiedo ik hier ga, ik hier Su questa amicizia ik pace sì Perché so ik sono infatti chiedo Oh oh oh oh oh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 en het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal? Hoor je nu overal? Iedere en maal weer. CFM zomer. Yeah. Dank Tje, tje, tje, tje, tje, tje, tembalada, ik wil putten na madrugada, madruga colar, tot een solo gaar. Até o sol Gata, me niet, maar start eens balada. Dinsdag de madrugada dansen, colar. Que vandaag <música> <Lima> <música> Me liga, mas tá quero curtir com você, na madrugada dança, cola. Até o chão e a me liga, mas tá Quero curtir com você, na madrugada dança, colar. Que hoje vai rolar o tchê, tchê, tchê, tchê, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, Gustavo Lima e você, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Die gostou joga bom pra cima e balance! ZFM met een hoofdletter Van Zong, Z, Zanvoort en Zombries!